10 Uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. President Trump heeft zijn vetorecht gebruikt. nadat het Congres had gestemd voor het intrekken van de noodtoestand bij de grens met Mexico. Het is voor het eerst dat Trump als president een veto uitspreekt. Hij zei dat het zijn plicht was de gevaarlijke resolutie van het Congres te blokkeren. Hij herhaalde dat vooral criminelen illegaal de grens overkomen.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 Boeing komt binnenkort met een software-update voor de Boeing 737 Max... dat melden bronnen bij de vliegtuigfabrikant. Het type Max 8 staat bijna overal aan de grond nu. Er wordt getwijfeld aan de veiligheid van het toestel... na de ramp in Indonesië in oktober met Lion Airs... en die met Ethiopian Airlines de afgelopen zondag. De software-update zou de komende weken worden uitgevoerd... in de systemen van de 737 Max vliegtuigen. Daar zijn er wereldwijd bijna 400 van. Een 41-jarige man uit Hoogvliet is gisteravond aangehouden bij het Maastadsziekenhuis in Rotterdam. De man wordt ervan verdacht dat hij zijn achtjarige dochter heeft doodgestoken, vermoedelijk in het ziekenhuis. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. Agenten doen onderzoek in het ziekenhuis en bij de woning van de verdachte. De man wordt verhoord. Max Verstappen start morgen in de Grand Prix van Australië op de vierde plaats. In de kwalificatie waren alleen Hamilton, Bottas en Vettel sneller dan de Nederlander. Voor Hamilton wordt het de zesde keer op rij dat hij in Melbourne van pole position vertrekt. Het weer, een regengebied trekt over het land en er staat een stevige westenwind. In de loop van de dag wordt het wel droger. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. Morgen periode met zon, maar er vallen ook buien. Met een graad of 8 is het frisser dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.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 Dankjewel namens de OV-medewerkers en Sieren. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort.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 Dus, uh, en de mentaliteit is ook uh, ja, heel direct, heel vriendelijk. Een uh, beetje Jordanees. Ik, uh, ja, mijn familie komt uit de Jordaan, dus ik herkende daar wel wat van. Uh, met veel emotie. Het is dat de, de Zandvoerders ook wel direct zijn. Uh, ja. um, het is zo dat uh, de dominees om de zoveel jaar uh, een, onder, een andere locatie zoeken. Ja. Uh, onze dominee die is al een tijdje weg. Teunis van Linus? Van Linus is al een tijdje weg. Hoe komt men dan bij, bij u terecht?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 ziet er mooi uit. Dus dat is achterin de kerk? Ja, in ja. de kerk. Dus ja. Boven verdien... ja, ik kijk. ken het onderste gedeelte wel. Dus ja. kom maar maar, maar daarboven daar is een hele grote ruimte. Oké, okay. en dat, ik... wat, dat wordt u kantoor verbouwd. Precies, en ik kijk okay. op het kerkplein uit. Ik weet niet of dat kerkplein heet. Ja, ja, ja, ja. Ik probeer dat plaatje voor me te gaan, want ik ken alleen het onderste kom, maar, gedeelte. Ik <gacht> nee. nee. kom er één keer per jaar podiumdelen halen. En heb ik begrepen dat u absolute francofiel bent. U bent helemaal gek, verzot van Frankrijk. Nou, nah. dat is een beetje gegroeid. Ik, ben, ik was niet een francofiel. Maar ik was op vakantie in Frankrijk en daar heb ik mijn vrouw uh, ontmoet. Die overigens en, vloeiend Nederlands spreekt. En precies, dankzij mij, omdat ik niet zo vloeiend Frans spreek. <hijf> <Okay>. <hijf> <hijf> <hijf> dat is weer een kwestie van moeten dus. <hijf> um, nou, in het begin hebben we Engels met elkaar gesproken, want ik sprak geen Frans. Maar dat werd een beetje een onder ons taaltje met Engelse, Nederlandse en Franse woorden. En om het toch openbaar te houden, is mijn vrouw Nederlands gaan spreken. En dat heeft ze, zij heeft ook gevoel voor talen. Dus dat, dat doet ze erg goed. En voor u een stuk makkelijker. En voor mij een stuk makkelijker. Goed. Alleen... In de vakantie zijn de rollen omgedraaid. Ik spreek inmiddels een aardig woordje Frans. Ja, ja. Nou ja, als je ja. daar bent, moet je. Ja, moet, ik denk ja. dat ze in Frankrijk weinig Holland spreken, dus dat zal je wel moeten. Nu <laughs> dus blijft ze daar wonen in reizenhout. Dus dat betekent met de auto of met de motor naar zon toe. 21 kilometer. Precies, met de motor, het liefst. Omdat ik heb begrepen dat hier vaak een file staat. Ja. Ik rijd graag motor. Dus dan hoop ik langs de file te rijden. Ik weet niet hoe, hoe dat gaat. Of dat veel motoren dat doen. En of dat ook makkelijk is, maar ik zal wel zien. Je mag toch niet inhalen. Dus je moet gewoon achter bij de file blijven rijden. Zo simpel is het. Dat Ja. Oh, nee. Maar niet over die doorgetrokken streep heen. Maar goed, daar gaan we nog <laughs> een keer met de politieagent over hebben. Um, dus u gaat uh, uh, uh, met de motor of met, uh, uh, met de auto. Uh, hoe vaak is een dominee in Zandvoort? Um.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 wel weer iets nieuws te vertellen. Iets wat bij deze tijd hoort. En op een gegeven moment kun je ook op een predikant uitgekeken raken. Ik denk dat dat ook de achtergrond is. Want voor het pastoraat is het nou juist soms heel prettig. Als een predikant al wat langer is. Want ja, dat wringt een beetje. Nu heb je de afgelopen weken en maanden altijd gehad. Om je een beetje te verdiepen in de zonvoersen. Heb je een aantal pilots waarvan je zegt. van Ja, daar wil ik me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 Vaak in Nederland is het zo dat je wel hulp krijgt als je ziek bent. Maar geestelijk gezonde mensen hebben ook behoefte aan een goed gesprek over geloof, over wat je beweegt, wat je inspireert. Zit je daar een gemis in bij New Unicum?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 shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili peppers. <unexpectedly> Your dog is gonna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 Zenuwen. En... Ja! En dit, dit was weer lekkere muziek. Ja, Spidi González van Pet Boon uitgezocht door Cor. Ja, en ook leuke muziek. Het is ja. zondag 17 maart en daarvoor is aangeschoven Peter Tromp. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is wel vloeken in de kerk, jonge ja. solisten en <laughs> ja. -ensemble. ja, Het is het instituut Sint Bavo. Ja. Het is echt vloeken in de kerk. Een mooi katholiek koor. En dan in een protestantse kerk. Maar weet je wat het met die protestanten ja, pro is? Mag, mag ja. hoor. Meneer Joustra, weet je wat het met die protestanten is? Ze kunnen niet zingen. Nee, en en daarvoor hebben we de Sint Bavo ja. namelijk. Ja. In een ja. mooie ja. protestantse kerk. Maar mochten en... ze niet in de Agatha kerk? Ja, ]en. dat mocht ook wel. Maar uh, uh, dat was dan weer een mindere opmerking van ze. Ze vonden de akoestiek in de protestantse kerk mooier. Kijk, ik hoor je niet goed. <laughs> zeg het nog een keer. <laughs> zeg het nog eens. We gaan daar uh, niet uh, nog over. Nee hoor, oh, nee hoor. Oh, nee. <laughs> maar we het is hebben... zo dat alle klassieke concert op 1A... In de, in de kerk gehouden. Ja, dus dat... Ik heb het wel vaker gezegd. We hebben twee muziektempels in uh, het dorp. En dat geldt voor de Agatha-kerk als de protestantse kerk. Zijn is het... uh, fantastische gelegenheden om, nou om dat, een dat soort je... muziek te brengen. Ja, is het nou zo dat je... Uh, uh, want die grote productie doe je in Agatha-kerk. Ja. Maar? Zou een koor als dit ook...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 Ja. Ja, dat klonk ja geweldig, geweldig. geweldig hè het stuk kwam van de, van de muren ja en het is uh, of oh, vandaar die verbouwing ja nee maar ja uh, nogmaals we zijn een stichting die zeggen van uh, we willen wel maar uh, het moet wel kwaliteit uh, nou zijn. dit was kwaliteit en het is hoeveel jaar geleden is ja. dat ze hier waren ja. maar ja. Uh, staat me nog steeds vast in mijn geheugen Perfect. en we zijn dit jaar fantastisch begonnen met uh, bijna 200 ja. toeschouwers met het Heemstedt Philharmonisch Orkest dus dat de kerk ja. echt dus dat is goed Echt vol, waar we waren heel blij mee dat het toch nog kan en uh, we hopen morgen het wordt uh, dit weer een luizige zondagmiddag, een mooi concert, half drie de kerk open, drie uur beginnen we, kwart voor vijf vijf het afgelopen, mooie tijd.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 Komende seizoen waarvan ja, uh, dat... Uh, oh, dat zijn natuurlijk uh, allemaal... Uh... Het zijn allemaal hoogtepunten. We gaan dus... Uh, maar uh, zijn er uh, uitspringers? Uh, ja, eigenlijk wel natuurlijk. Uh, 21 december gaan staan. Dan komt uh, onze vrienden uit Maastricht. Want dat zijn zo langzamerhand vrienden. Het wordt een uh, beetje een vaste prik. Uh, dat wordt, nou, niet, dat is niet zo hoor. Want er is geen uh, uitvoering. Zowel op de grote manier als op de kleine manier. Er is geen uitvoering die ieder jaar terugkomt.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 ook nog, ze krijgen ja, als nog wat eten ook. Ja, ik moet nog beschillen en zo. Ja, dan, dan heb je dus gebeurt?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 Dus de komen de laatste jaren komen En er ze proberen er, ook van alles, hè? Ja. Niet alleen dat ze jullie benaderen en brieven schrijven. Nee, nee. Ook ik heb brieven gekregen. Ja. Ook. Ja. Kan jij ja. bewerkstelligen dat, dat wij er dat. weer bij ja. komen? Ja. Want ja. omdat nou ja, wij zo koor ja, weer optreden? Ja. Er komen 30 aanbiedingen in een jaar Ach, komen er ja. binnen. Ja. En nou, nou, ik, ik, ik begrijp dat er meer binnenkomen, want als het ook via de kerk. Ja, ja, ja, ja. de kerk stuurt dat weer door naar jou, door naar ons. Ja. Hé, de stichting.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 The sugar and I feel nice The sugar and Bye. I feel nice, a sugar and I feel nice I Sugar and spice I got you, I feel good. Tegenover ons zit uh, Jos Polman van de Rotary Club. Die uh, doet ook aan uh, Good Feeling. Goedemorgen. Goedemorgen. Nee, ik ben nu voorzitter uh, dat Nee, dat roleert nee. uh, elk jaar. Elk jaar. <laughs> en mijn hoogtepunt was 2011-2012 toen ik okay. voorzitter mocht zijn. Uh, okay. ja. nee, maar het gaat nog wel een keertje worden. hoor. Uh, ik ben bang dat ik daar in de toekomst niet aan ontkom. <laughs> dat bedoel uh, ik. Hoe komt dat zo dan? Is er niet genoeg aanwas bij de Rotary? kost tijd. Nou ja, je bent met een clubje van 25 man. En niet iedereen krijgt zich zo gek om voorzitter te zijn. Want dat is best wel een verantwoordelijkheid. En er zijn dus een aantal mensen die dan voor een tweede keer aan de beurt komen. Maar de bedoeling is dat iedereen eigenlijk zijn zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. En dat is dan de beurt. Dus eigenlijk één keer en dan de volgende? Ja, je moet ook, voorzitter is iets, uh, is gelijk, de eerste ondergelijken. Dus, dus iedereen moet gewoon het werk doen, samen. Ja. Alleen één iemand is dan het aanspreekpunt uh. voor de buitenwereld. Ja, dat is, dat is meestal de voorzitter. Hè? Ja. Hey, um, een hele tijd geleden, ongeveer twaalf jaar, dacht, dacht de voorzitter van laten we eens gaan hardlopen.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 Ja, is gewoon een training, heb ik gehoord. Ja, nee, hij neemt het heel serieus. En ja. hij wil natuurlijk nu nog even vlammen in zijn laatste jaren als burgemeester. Dus ja, maar Gert-Jan Bluis heeft ook af en toe meegelopen. Die loopt nu weer mee. Hij loopt mee. er nu ook weer mee, Ja. ja, ja.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 wandelaars en wielrenners zitten ja, ja. natuurlijk. Ja, dus het is een, uh, ja, en dan daarnaast nog allemaal uh, de mensen die hier op bezoek komen om uh, de supporters aan te moedigen. Op het SKU zelf uh, wordt ook van, van alles gedaan. Ja. Want er zijn uh, ook kleine loopjes, zou ik ja, maar zeggen. Klopt. Want het is niet alleen maar uh, die 12 kilometer en die halve marathon. Wat ik nee, we beginnen om half elf met de specials. Dat zijn voor de wielers. Dus de mensen met. Uh, dit is op zondag dit. Ja, dat klopt. Dat is op zondag, ja.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 Maar je start dus op hetzelfde moment. En echt binnen vijf minuten zijn zij uit het zicht verdwenen. Ja, er uh... ja, uh... ja, komen nog een paar duizend mensen achteraan. Dat is het voordeel als je vooraan start. Je hebt dan dat het strand nog niet is omgeploegd. Dat is waar, maar ik ben verkeersregelaar uh, jarenlang. Ja, ja. Op de Ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja.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 Principe